Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Europese sancties tegen Rusland worden verlengd met een half jaar. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten tijdens spoedoverleg. De strafmaatregelen die maart vorig jaar werden ingevoerd lopen na een jaar automatisch af. Tenzij de EU-lidstaten unaniem tot verlenging besluiten. Dat lijkt nu dus te gebeuren. De regeringsleiders moeten zich nog veel over het besluit uitspreken. Winterse buien hebben geleid tot fikse opspoppingen op de snelwegen. Op het hoogtepunt, even na half zes, stond er ruim 400 kilometer file... meldt de Verkeersinformatiedienst. Onder meer rond Arnhem en in het Rivierengebied... zijn nog steeds grote verkeersproblemen door hagel- en sneeuwbuien. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritische vragen gesteld... aan premier Rutte over de inzet en middelen van de AIVD en de politie. De partijen vragen zich af of Rutte wel rekening houdt... met de toegenomen radicalisering. Partijen willen onder meer van de premier weten of de inlichtingendienst wel voldoende mankracht heeft. Ook in vergelijking met die van diensten in het buitenland. Het OM wil DNA-materiaal van gedode Nederlandse jihadstrijders naar Nederland halen. Het OM wil met zekerheid kunnen vaststellen welke strijders om het leven zijn gekomen in Irak en Syrië. Daarnaast kan het OM met het DNA ook onzekerheid wegnemen bij familieleden. Om DNA-materiaal te kunnen verzamelen gaat het OM samenwerken met Irak. Het ophalen van materiaal in Syrië is lastiger... omdat die wordt samengewerkt met het regime van president Assad. Het weer, de trekken dus winterse bijen van west naar oost... met later vanavond en vannacht vaker ook sneeuw. Bovendien wordt het plaatselijk glad. Morgenochtend, vooral in het uiterste zuiden, kans op natte sneeuw of sneeuw. Elders schijnt dan de zon af en toe, afgewisseld met een enkele bui. Het wordt dan een graad of vier. Dit was het. staat naar Tussen app en vloed. Een heerlijk relaxed programma gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Nacht in wit satijn. We'll Ja, live Justin Hayward, Moody Blues en Knights uh, in White Setten. Je heeft allemaal uh, gezorgd dat het vanavond uh, wit wordt in Nederland. Niet zo leuk voor het autoverkeer, maar uh, ik vind het toch wel gezellig. Toch een, een klein beetje winter. Elk seizoen heeft zo zijn charme, althans voor mij wel. En uh, ja, het winters dan hoort er lekker een, eigenlijk een pak sneeuw bij van een centimetertje of 50. Dat zou ik wel leuk vinden. Nou, niet, niet zo leuk voor het autoverkeer. En misschien ook minder voor de economie. Maar eh, voor alle kinderen in ieder geval ook eh, pret. Snel poppen bouwen, snel hutten. Ik heb veel nog wel eh, iglo's gebouwd in de straat. Dat, eh, dat kan ik me goed herinneren. Toen lag er zoveel sneeuw, toen kon je gewoon eh, een complete iglo neerzetten. Ja. Kirstie McCall die heeft het over die dagen. Deze... Just bring sorrow, let it play Steve McCall, die bezong de dagen. Een oh. nummer waar ik blij van word, luisteraars. Nou, ik hoop u ook. Ik heb hem graag voor u gedraaid. En nou, Als u een verzoekje heeft via Facebook, dat mag hoor. Uh, stuur me een berichtje of een... Uh, ja, op de tijdlijn gewoon, dat kan ook. En uh, nou, ik zei het al eerder in de uitzending... Maar mocht ik het nummer uh, hier in voorraad hebben... En de meeste, uh, de meeste nummers heb ik in voorraad... Dat kan ik u wel verklappen. Dan, uh, dan draai ik hem graag voor u. Wat vindt u bijvoorbeeld van, uh, van, van deze... Zijn alle eilandjes in een, in een grote in een grote zee, in een in een stroom. Kenny I I Rogers met uh, Dolly Parton natuurlijk. Luister naar tussen app en vloed. Live gepresenteerd door Cheryl Duif bij ZFM Zandvoort. De mooiste ballads komen weer voorbij luisteraars. Ga er lekker voor zitten. En verzoekjes mogen via Facebook. Stuur me een berichtje. En uh, als ik de plaat in voorraad heb, dan wordt die gegarandeerd voor u gedraaid. Ja maar van hout, as long as you love me. It's in the back street boys. read you Quite as good as I should have If I made you feel second best You did Girl, I'm sorry, I.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 Echte veertjes Stuk geschoten Van morgen vloog ze nog Wat moet dat heerlijk zijn Wat. Om te vermoeden Even bij u blijven. Wat mij betreft, blijft u bij mij vanaf en dan. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat, Wat moet dat weer? Van morgen vloog ze na zoals een eeuw soms op de wind, zonder beweren, de vleugels wijd gespreid, op eigen kracht.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 Martine Bijl en Simone Kleinsma. Tussen eb en Vloed bij ZWM Zandvoort met Charles Duif. En dit is Erik Karmen. All by myself. De grote hit van Eric Carmen was dat All By Myself. Ja, luisteraars, mijn vriendin Yvonne Nijssen is fan van Elvis Presley. Nou, wie is dat eigenlijk niet? Ron, voor jou... Ja, het was natuurlijk veel Collins. Luisteraars, uh, de winkels zijn allemaal dicht... maar uh, we kunnen toch wel eventjes uh, de stad nog ingaan. Doen we met Petula Clark. Downtown. Gezellig hoor. Petula, ben je daar klaar voor, meisje? Zal toch wel? Nee, Petula is er nog niet klaar voor. Ik ga er nog eventjes wakker schudden. Petula, we willen met jou samen even naar de stad. <laughs> Je sleep al ja kan gebeuren natuurlijk van j'aon en life is making you lonely you can always go downtown when you've got worry all the noise and the hurry seems to help I know downtown just listen to the music. Brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares.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 In. We gaan eventjes van de sneeuw naar de paarse regenluisteraars. Dat doen we natuurlijk met Prins. Sander Daudij, die uh, luistert ook mee. Sander, uh, welkom uh, aan boord, man. Uh, we hebben nog ruim tien minuten te gaan met de plaat waar jij uh, uh, belangstelling voor hebt en die je hebt aangevraagd. Een hele gezellige die doet ons weer aan het zomerseizoen denken. Ik ga met Sander Daudij naar Cliff Richard en Summer Holiday. do dream's Zij Sander Doudijk, konden wij even gezellig met vakantieluisteraars. Een zomervakantie nog wel te verstaan. En dat allemaal met die hagel- en sneeuwbuien. Nou, ik verlang er wel weer naar het zomerseizoen ook hoor. Maar ik zei u net al: een lekker pak sneeuw, dat zou ik, dat zou ik ook wel gezellig vinden. Uh, Lisbeth Warner, die vraagt om een nummer van Andy Kim. Nou, Lisbeth, daar komt We kennen het natuurlijk allemaal ook van Phil Spector met, uh, met de Ronettes. Uh, dat is niet zo'n uh, beste opname. Althans, heel sterk verouderd. En, en die Kim, die heeft hem eigenlijk wel uh, weer een uh, beetje opgefrist. Dat is ook alweer jaren geleden trouwens hoor. Oh mensen, ik heb nog maar vier minuten te gaan. Wat moet ik nou in die vier minuten nog weer eens doen? Uh, Alison Krauss, nou die zingt ook heel mooi. When you say nothing at all. Goodnight. weer afscheid nemen van u, ja. Het is niet anders. Good night, good night, and sleep well. Dat meen ik van ganser hart. En uh, ik dank u dat u heeft geluisterd naar Tussen App en Vloed. Dit was weer twee uur. Heerlijke ballads bij ZFM Zand voor het gepresenteerde Cheryl Duijf. Volgende week donderdag ben ik er weer. Morgenmiddag ook trouwens. En dan hebben we hier te gast Vlerk. De groep Vlerk uit de jaren 70 jaar. We hebben weer een cabank. Ze staan uh, zelfs in Carré. En morgen dus bij ons hier bij ZFM. Als luisteraars wel te kusten.